Maureen Bouwman met het NOS-journaal. In Den Haag is een derde lichaam geborgen. na de explosies in een portiekflat vanochtend. Over de identiteit van de drie dodelijke slachtoffers is nog niets bekend. Bij de flat zijn bouwlampen neergezet. zodat in het donker verder kan worden gezocht naar slachtoffers. Burgemeester Van Zanen zei eerder vandaag dat het zoeken vanavond en vannacht doorgaat. Bij de explosie zijn vijf woningen getroffen. Het is onduidelijk hoeveel mensen er nog onder het puin liggen. Over hun overlevingskansen was van Zane somber. Hij zei rekening te houden met het zwartste scenario. Drie mensen zijn eerder vandaag naar het ziekenhuis gebracht. Bij de ingestorte flat in de wijk Mariahoeve zijn graafmachines bezig met puinruimen. Reddingswerkers van het Urban Search and Rescue team zijn ter plaatse. In een voorstad van de Syrische hoofdstad Damascus zijn burgers de straat op gegaan. Ze roepen leuzen tegen president Assad en hebben een standbeeld van hem omvergetrokken. Dat meldt het Syrische Observatorium voor de Rechten van de Mens. Lokale leiders zeggen dat ze milities hebben gevormd die belangrijke wegen en kruispunten bewaken. Bij de stad Homs hebben rebellen het hoofdkwartier van een legerdivisie aangevallen. Op geverifieerde beelden is te zien dat in een noordoostelijk deel van de stad gevochten wordt. Als Homs wordt ingenomen, snijden de rebellen de weg af... tussen Damaskus en de kustregio, waar president Assad breed wordt gesteund. Het Openbaar Ministerie gaat onvoorwaardelijke celstraf eisen... tegen de zeven mannen die volgende week voor de rechter staan... voor het geweld rond de voetbalwedstrijd ajax maccabi Tel Aviv. Een deel van hen wordt ook antisemitisme ten lasten gelegd. Het kabinet had aangedrongen om de mannen te vervolgen voor terrorisme... Er zijn nog tientallen andere verdachten in beeld... die strafbare feiten pleegden rond Ajax Maccabi. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het regenachtig. De temperatuur daalt naar 4 tot 7 graden. Morgenochtend trekt de regen weg. Daarna is het overwegend bevolkt en een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Fred van Gerwen met de Amsterdamse medley. En ik zou zeggen welkom in het tweede uur van Entertainment for You. Vanaf de tolweg Tina in Zandvoort. Mijn naam is Fred Heij. Goedenavond en eet smakelijk als je zit te eten. En heb je gegeten dat het u wel mogen bekomen. Verzoekplaat aanvragen? Ga naar zfmartisten.nl. Benny Nijman en alweer alleen...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 Alweer alleen met mezelf tussen vier muren. Alweer alleen in mijn bed met die voor one. Alweer alleen door mijn eigen stomme fouten. Za ik alweer alleen.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 Alleen met mezelf tussen vier muren alweer alleen in mijn bed met die verwarren, alweer alleen door mijn eigen stomme fouten sta ik alweer alleen. Ik Jan Benny Nijman en had het over alweer. Alleen wij gaan naar Rijnmeergaan en ik wil met jou mijn leven delen. Entertainment for you. In het hoofd, in het hart. Wat ik kan wensen de kinderen en ons gezin. Ik voel me echt gelukkig en jou die ik me Onze oudste dochter is zelfs al getrouwd. De tijd gaat zo snel voor je, het weet je echt oud. We zijn gelukkig samen en hebben niemand nodig. De kinderen en familie, de rest is overbodig verboden. Ik wil met jou mijn leven delen. Je bent mijn leven toe. Wat ze ook zeggen kan mij niet schelen Jij bent nummer één dan kan ik niet omheen We blijven altijd samen Niets kan ons scheiden Wat de mensen ook zeggen Laat ze naar nou hun eigen kijken Als er iemand is op de wereld voor mij Dan ben jij dat wel Met jou wil ik alles delen ik ben zo blij met jou. Geniet van het leven, elke dag, iedere uur. Dit is niet voor even. Ik ga voor jou door het vuur. Wij zijn altijd samen, volledig bij elkaar. Je bent voor mij. Entertainment for you. In het hoofd, in het hart. Nou, als je dat mij. En uh, Ja, dat was in Rijnmers, En had het over. Ik wil met jou mijn leven delen. Wesley Klein heeft het over. Laat me nu nog even blijven. Nou, wij blijven nog even tot zeven uur. Entertainment for you. Mijn naam is Vita. Goedenavond. Ik kan niet omheen. De waarheid komt hard aan. Ik blijf achter heel alleen.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 Na, dus laten me nu nog even hier zijn Heus het nu niet meer zo lang Want ik voel me nu zo klein en ben zo bang En ik hoor mezelf steeds zeggen Want ik voel me nu zo klein en ben zo bang Verzoekplaat aanvragen? Ga naar zfmartisten.nl. De dagen zijn weer korter Ieder huis is mooi versierd Straks weer met z'n allen Wordt de kerstvrolijk gevierd ook al zijn het maar twee dagen, het is het feestje van het jaar. We zitten bij de kerstboom, gezellig bij elkaar. Maar ik steek nu alvast de kaarsjes even aan. straks klinken, als we jingle bells gaan zingen, zien oma dagen in de keuken staan, en opa die vertelt een mooi oud kerstverhaal, al kennen wij die nu wel allemaal, maar het is gewoon gezellig, het hoort er allemaal bij, ging die kerst maar niet zo snel voorbij. sta ik er ook wel bij stil van wat er is gebeurd De wereld is compleet van slag, het was geen roze geur Het is misschien dat ik juist daarom naar dit moment verlang maak alles wat straks komen gaat, me best een beetje bang is er dit en dan weer dat? Dus wordt het wel weer tijd voor een moment van meer geluk. En wat gezelligheid. Laat de kerst ze licht maar stralen. Ik zit er weer voor klaar. Zo waar het einde van het jaar. Maar ik steek nu alvast de kaarsjes even aan. En hang ook weer de kerst daar voor het raam. Als we jingle bells gaan zingen, zie oma dagen in de keuken staan. En opa, die vertelt een mooi oud kerstverhaal. Ja, lekker hoor. Ging kerst maar niet zo snel voorbij. De nieuwe van Woltenkruis. Zijn nieuwe kerstsingel. Hey, ja, lekker. We gaan eventjes uh, terug in de tijd. Met Ruud kort. En zij zingt... Hou me vast. Blijft lekker bij hervend dadelijk. De bedrijven van Fred Heijn natuurlijk.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 Gesteld. Ik had je nummer op een briefje ergens bij de telefoon. En toen het. Nummer van Rutschokot en hou me vast. Ja, een van haar beste albums, al zeg ik het zelf. Hé, hey, um, wat ik uh, ga doen, ja, dat is gewoon de drie op een rij van Fred Heij natuurlijk. Dus ik zou zeggen, veel plezier ermee. De drie op een rij van Fred Heij. I'm running Hey. hey.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 I'll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 p.m. on the night of Friday, the 23rd of May, as the grand four o'clock in the hall was chiming, I heard you drive away, I home, The house and me, we're all alone It's not the kind of life, I count it on Frankie, are you ever coming home? Frankie, are you ever coming home? I share my bed With ghosts of love A long time dead Reminding me of Tender times we've known Frankie, are you ever Zijn dat toch? He, al zeg ik het zelf. De drie op een rij van Fred Heij. Ja, dat waren ze er dan weer. En uh, we begonnen natuurlijk met de Point Sisters. En zij hadden het over Fire. En natuurlijk uh, als tweede Manco Jerry in the Summertime. En dit was natuurlijk onze Rotterdamse kraammachinist Litouwers. En hadden het over Frankie. En uh, ja, we gaan weer een, een lekkere kerstblaad draaien. En uh, dat is deze. Oh, this is... I feel down another year old. Zo, so, lekker hoor. Zo, so, dit is Christmas van Celine Dion. En uh, natuurlijk niet te vergeten... Uh, ja, 21 december. Uh, zaterdag 21 december. Dan slaan we weer de handen in. En uh, Zandvoort uh, op zaterdag. En natuurlijk ook uh, ja de entertainer of uw Saampjes. Uh, lekker samen de hele dag radio maken. Van 2 tot en met 7 uur. En dat uh, daarbij... Uh, ja allemaal live artiesten hier in de studio aanwezig. En uh, we gaan nog wat bellen, en lekker muziek draaien. En uh, ja, van alles en nog wat dus. Uh, zeker afstemmen, zet in je agenda 21 december van 2 tot 7. En uh, ja, getiteld Zandvoort voor jou. We gaan uh, eventjes naar Spanje. En dat doen we met Juan Pardo. En Nomiables, Nomiables, no, no. En tot tweede op YouTube, het is de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Schritt, hij een goede avond. No me hables. No me hables así. No me mientas que me duele. Que me traten así. ya no sé si dejarte de lado o fingir que me no me hables, meer no me hables meer no me mientas meer me duele. que me traten así, als je me niet meer vertelt, als je me No me mientas que me duele que me intenten mentir de cada día nuevo no te aprendes el consejo te molesta pues evitas el que te hable de mí y es que el llanto de mi cuerpo no atraviesa tu ventana la mantienes bien cerrada No me hables, no me hables, no No me hables así No me mientas que me duele Que me traten así No me hables, no me hables, no No me hables así Ya no sé si dejar O fingir que me voy por no verte Si total ya conoces mis fallos Y al final me tendrás a tu suerte No me hables, no me hables, no No me hables así No me mientas que me duele Que me intente No. <laughs> Zeker? Nou. En wat is hij dan? Juan Pardo. <laughs> no me hables hier bij ZFM Entertainment View. En we gaan uh, verder met... Uh, Arjan Koen en Abraven. Laat me maar alleen. Is wel gedaan, maar of ik daarna nou goed aan deed? Als je zei dat je beter kon gaan, wat stelde het dan voor? En was alles dan zo leeg? Je gaf me slechts de tranen. Ik verdiende meer dan ik kreeg. Soms is het beter om op eigen benen te staan. Ik ben te gaan.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 Soms is het beter om op eigen benen te staan. Whoa. Soms is het verliezen de start om in je te Even wachten. Nog een kleine elf minuten. Ja, daar zijn we nog bij hè? met de lekkerste muziek. En dat allemaal hier vanaf de Toorweg 10 in Zandvoort. Wij gaan naar kleines Grace en zij hebben het over zeg maar niks. Dat doen we ook niet. Als u luistert. Ik heb je denk ik nooit zien huilen. Nog nooit een schouderklop gehad, niemand die de monsters weghield. Wanneer ik in het donker was, al was het een lach van jou. Al was het echt, glimlach van jou. Maar ik weet... Schouder, nu pas weet ik wat dat was. De momenten dat we samen waren, waren alles wat ik nodig had. Weet dat je. Echt... Grace. En hier allemaal vanaf de Tonweg, Tina. Hey, we gaan even terug naar 1969 en dat doen we met uh, Tammy Winehead en dat uh, was toen in een, uh, een of andere live show. En uh, ja. won top female vocalist proud of you I think you walked away with a few awards yourself this year Johnny thank you just, well a few, a few. <laughs> thank you very much yeah. as far as I'm concerned uh, just one song was all it would have taken for you to win that award last year I'd love to hear one of them thank you It's hard to be a woman Giving all your love to just all man. You'll have bad times And you'll have good times Doing things that you don't understand Give him, even though he's hard to understand. Ja, dat was het dan, een live uh, Tammy Wynette uit 1969 En dat is een tijd geleden ja. Toen zat ik nog uh, bij wijze van spreken Poep aan de, aan de ramen te smeren En uh, van, de, van de plantjes te eten Kijken of, het, of ze eetbaar waren En uh, zoiets zo. um, ja, We zitten alweer aan het eind van de programma Dus uh... Ja en Tijd voor komen, tijd voor gaan en Tijd voor gaan is gekomen Dit was het dan weer Twee uh, lekkere radio. En dat allemaal uh, vanaf de uh, Tolbertina. Ik hoop dat u hebt genoten. Ik wil in ieder geval van de muziek. En uh, u vanaf uh, de andere kant, hopelijk van mijn muziek. Ja, en uh, als, je, als je klachten hebt, uh, ja, leg ze maar neer hoor. Ik bedoel, www.zittervemartiste.nl. En dan uh, kijken we wel of we iets kunnen veranderen. Ik wil niet zeggen dat het gebeurt, maar goed. Euh, je kan het altijd proberen natuurlijk. Hé, zet het even in je agenda. hè. Dus volgende week uh, ben ik hier nog met Zet uh, uit Entertainment View. Dus uh, ja, volgende week uh, en dan die week daarna. Ja, dan gaan we alweer naar de kerst toe. Dus de 21ste, zaterdag de 21ste, ben ik hier met Rob Harms. En uh, onze gast, de ja, DJ Entertainer en noem maar op. Uh, Devin Donovan. En Richard natuurlijk. Dus uh, zijn we lekker met z'n viertjes. En dan maken we weer uh, vijf uur een lekkere radio. Dus uh, zaterdag 21 december. Maar volgende week ben ik, uh, ben ik er zelf nog natuurlijk. Met uh, een heleboel leuke muziek en lekkere muziek. Dus ik zou zeker, zeker volgende week ook weer afstemmen natuurlijk. Ik zou zeggen, geniet van het weekend. Ik zou zeggen, joep doei de mazzel. En tot volgende week. Geniet ervan. Bye bye.